Twee uur door Almegens met het NOS-journaal. D66 wil dat het sociaal akkoord wordt opengebroken. Fractieleider Pechtold zei in het tv-programma Knevelen van den Brink... dat onderdelen van dit akkoord een hervorming van de arbeidsmarkt... veel te veel vertragen. Het doelt onder meer op versoepeling van het ontslagrecht... en de verkorting van de WW-duur. Het sociaal akkoord kwam in april tot stand. Het kabinet maakte toen afspraken met de sociale partners... over een fors pakket maatregelen voor de toekomst van de arbeidsmarkt. Afspraken uit het regeerakkoord van vorig najaar gingen van tafel of werden afgezwakt. Bovendien wordt versoepeling van het ontslagrecht en verkorting van de WW-duur vertraagd. En daardoor worden geen banen gecreëerd, maar juist vernietigd, stelt Pechtold. Amerika is er niet op uit om in Syrië met een vergeldingsactie voor de mogelijke gifgasaanval het regime van president Assad omver te werpen.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 De computers van de krant zijn vermoedelijk aangevallen door hackers die zich de Syrian Electronic Army noemen. Die groepiering zou ook verantwoordelijk zijn geweest voor de aanval twee weken geleden op de site van The Washington Post en andere Amerikaanse kranten. Door de cyberaanval was de New York Times urenlang niet bereikbaar. Het weer vannacht wisselend bewolkt, misschien wat nevel of een mistbank, minima rond 9 graden. Overdag opnieuw geregeld zon, maar dan ontstaan er ook stapelwolken en dan wordt het ongeveer 23 graden. Dit was het NL-Journaal. Dit is Radio 1. Nog steeds wakker. Anne de Jong. Ik werd vanmorgen wakker met de verschrikkelijke beelden van het optreden van Miley Cyrus bij de MTV Awards nog op mijn netvlies gebrand. Maar ik heb het inmiddels een beetje van me af kunnen schudden en ik beloof u, er zit geen Miley Cyrus in deze uitzending van nog steeds wakker. Wel kijken we naar het tennis dat zo gaat beginnen op de US Open en bespreking met Henk Krol en Carola Schouten. De bezuinigingen die minister Dijsselbloem nog niet bekend wilde maken, maar die toch al min of meer uitgelekt zijn. Dat zo meteen. We beginnen bij het escalerende conflict met Syrië. Want in navolging van het Britse parlement... komt ook een deel van de Nederlandse Tweede Kamer eerder terug van vakantie... om over de situatie in Syrië te praten. D66-Kamerlid D66 Sjoerd Sjoertsma, die moet dus wat eerder weer aan de slag. Meneer Sjoerdsma, goeienacht. Ja, Lag u nog op het strand of had u al gerekend op een kortere vakantie? Nee, ik was al lang terug van vakantie en ik was ook al echt een tijdje aan het werk... Um, en ik had uh, een beetje rekening mee gehouden dat er iets zou gaan gebeuren, maar dat het nu toch in zo'n stroomversnelling uh, is gekomen, had ik eigenlijk niet verwacht. Ja, vindt het allereerste D66 het uh, verstandig om eerder bij elkaar te komen om te praten over Syrië? Ja, ik denk dat dat wel verstandig is. Als je kijkt naar de. Uh, de, de persconferentie die de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Kerry onlangs heeft, ge, uh, heeft uh, gegeven, de felheid waarmee hij daar sprak, uh, de duidelijke daadkracht die hij daarmee op het toneel zette en de waarschijnlijke militaire actie die gaat volgen, zijn denk ik genoeg om snel bij elkaar te komen. Ja, en in uh, Groot-Brittannië zijn ze nu dus vandaag ook teruggeroepen. Willen ze um, zo snel mogelijk gaan spreken over eventueel deelname aan zo'n militaire missie? Is dat ook waar er in de Nederlandse Tweede Kamer uh, over gesproken gaat worden? Nou, dat zal ongetwijfeld aan bod komen. Maar wat D66 betreft zijn er eigenlijk nog wel twee stappen voor. Um, en dat is uh, één, op dit moment onderzoekt de VN in Syrië... Uh, of en uh, eventueel ook door wie er chemische wapens zijn ingezet. Dat onderzoek is nog gaande. En wordt weliswaar ernstig bemoeilijkt door het Syrische regime. Maar eigenlijk zouden we dat onderzoek moeten afwachten... want dat geeft ook legitimiteit aan de claim van de Amerikanen... dat er chemische wapens zijn ingezet. En twee, de vrees bestaat een beetje dat de Verenigde Naties alleen maar zouden kunnen vaststellen dat ze zijn ingezet. Maar dat, laten we zeggen, de smoking dan door ze zijn ingezet ontbreekt. De Amerikanen zeggen dat ze daar inlichting over hebben wie het ze hebben gedaan. En dan denk ik dat het ook heel belangrijk is dat we die bewijzen van de Amerikanen krijgen voordat we daadwerkelijk gaan praten over ingrijpen. Ja, dus, dus dat die twee zaken zal moeten worden gedaan, vind ik, voordat je een serieuze discussie kan hebben over het, het vervolg. Maar snapt u dan de houding van andere grote landen... zoals Groot-Brittannië en Frankrijk... die wel al, nou ja, laat ik nu zeggen, meer oorlogstaal spreken... dan dat de meesten in Nederland doen? Kijk, het is uw standpunt van D66... maar eigenlijk hoor je dat over de hele Kamer... en uh, de minister Frans Timmermans uh, inclusief. Ja, ik denk, ik denk in, in Nederland is die houding... Uh, zijn over heel veel partijen eigenlijk hetzelfde. Die zeggen hetzelfde als ik. En, en niet zonder reden, omdat ze natuurlijk ook de lessen... van de Irakoorlog uh, nog in gedachten hebben. Toen hadden de Amerikanen ook bewijzen... Uh, die bleken achteraf wat minder stevig te zijn dan, uh, dan verwacht. Uh, die kon Nederland toen niet uh, onafhankelijk verifiëren. En je hoopt eigenlijk dat je in ieder geval die les uit het verleden trekt... dat dat dit keer wel gebeurt. En dat zou ook de legitimiteit van een eventuele ingreep ten goede komen... als dat wel gebeurt. Nou, het uh, Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, zoals u zegt, zoals u terecht zegt... Uh, die uh, lijken zich voor te bereiden op uh, al het militaire actie. Nou, het zou kunnen zijn dat ze eigenstandige inlichtingen uh, hebben vergaard... waardoor zij als overtuigd... Zijn van die zaak. Uh, maar zoals ik uh, minister Timmermans begreep tot nu toe, hebben wij die inlichtingen nog niet gezien. Dus het zou ook zaak zijn, vind ik, dat Nederland die inlichtingen snel krijgt. Hmm. Is het dan ook uh, um, denkbaar? Nederland wil in u ook het liefst nog wachten op het rapport van de VN. Maar het, de, de volksmond zegt dan natuurlijk altijd dat de VN uh, uiteindelijk niks kan klaarspelen, omdat uh, Rusland en China toch altijd uh, nou, behoorlijk dwars liggen als het gaat om militair ingrijpen. Nou, dat klopt. En ik denk dat we ook niet al te veel hoop moeten hebben... dat uh, Rusland in de Veiligheidsraad zal instemmen met militaire ingrijpen. Maar uh, wat we wel moeten constateren is dat Rusland op één punt door de pomp is gegaan... Namelijk, ze hebben uiteindelijk toch toegestaan, weliswaar onder druk... maar ze hebben toegestaan dat dat VN-onderzoek er kwam. En dat biedt de Russen natuurlijk ook... stel dat het VN-onderzoek uiteindelijk leidt tot de conclusie... ja, chemische wapens zijn ingezet en waarschijnlijk door Assad. En dat wordt in de VN-veiligheidsraad gebracht. Dat geeft de Russen natuurlijk ook een manier... om zonder al te veel gezichtsverlies wat meer afstand te nemen van Assad. Terwijl als je daar niet op wacht... Uh, kunnen de Russen weinig anders zeggen van ja, het Westen is weer te haastig geweest, willen weer niet wachten op het echte bewijs. En zijn eigenlijk maar op één ding uit, namelijk op ingrijpen. Dus dat, uh, dus dat is een beetje een, een moeilijke balans. Je moet de Russen natuurlijk niet het excuus geven dat ze niet serieus getest worden. Nee. U sprak net ook over dat de Amerikanen uh, zeggen over um, nou, informatie te beschikken dat um, daadwerkelijk chemische wapens uh, gebruikt nee. zijn. Is dat voor u ook genoeg bewijs of wilt u het echt vanuit de VN-missie uh, nou, of de, de, het VN-onderzoek zien? Nou ja, ik, ik, zou, ik zou echt het liefst zien uh, dat het uit het VN-onderzoek naar voren komt. Omdat dat de meest onafhankelijke bron is. Uh, waar ik bang ben dat het op uitrijdt, is, omdat dat VN-onderzoek echt wordt tegengewerkt. Uh, ze, ze komen niet op de plekken waar ze willen komen, ze worden aangevallen. Dat het een combinatie wordt van uh, incidenteel VN-bewijs, getuigenverslagen die verschillende mensenrechtenorganisaties ter plekke hebben opgedaan, camerabeelden en inlichtingen vanuit de Verenigde Staten. Dat is dan niet ideaal, Maar dan wordt het in ieder geval zo goed als mogelijk. Ja. Um, uh, nou ja, of het bewijs er nou komt of, um, van de VN of van de Amerikanen zelf. Uh, u zei net zelf al: het wordt waarschijnlijk een ingrijpen. En um, dan wordt het waarschijnlijk ook een, een paar luchtaanvallen als vergelding voor de chemische wapens. Maar daarmee is het probleem uh, Assad en het probleem dat er al langer speelt in Syrië natuurlijk nog lang niet opgelost. Is er wat u betreft ook een mogelijkheid om wat structureler in te grijpen. om het uh, regime omver te werpen? Of, of ga ik nu veel te ver vooruit, op de zaken? Ja. Ja, nou ja, wat ik in ieder geval heb geleerd van de irak oorlog destijds... is dat je in dit proces heel zorgvuldig moet zijn... en dat je dus ook echt stap voor stap moet beoordelen waar je staat. En wat mij betreft is de eerste stap... nu gaat het over het bewijzen en het onderzoek... is dat ook daadwerkelijk gebruikt. En daarna moet je dan beoordelen wat is een, gepaste, een gepast antwoord. Wat ik me wel kan voorstellen uh, is dat uh, inzet van chemische wapens... Uh, ik kan me goed voorstellen dat dat een rode lijn is vanwege de aard van de wapens en vanwege de totale willekeur. Het heeft eigenlijk niks met uh, militair gevecht te maken. Het is iets wat uh, ja, ook gewone burgers raakt. Ja. Het is een heel, heel fel en funzig wapen. Dus dat je dat niet ongestraft wil laten als een soort van moreel eikpunt, uh, daar kan ik redelijk goed in komen. Uh, maar daarmee heb je, zoals u terecht zegt, uh, dit probleem niet opgelost. Nee, maar wat moeten we dan uiteindelijk doen aan het probleem? Nou ja, dat is een, een, een vraag waar, denk ik, de hele internationale gemeenschap... de afgelopen twee, tweeënhalf jaar mee worstelt... en waar, denk ik, niet een eenduidig antwoord op is. Ook als ik de commentaren lees in de kranten... en als ik de experts op tv hoor, je kunnen rustig zeggen dat 50% zegt... dat militaire interventie, of dat nou slechts bombarderen is... of volledig uit op regime change zal desastreus eindigen. En de andere helft zegt absoluut niets doen, betekent dat de status quo alleen maar erger gaat worden... en dat het Midden-Oosten ook langzaam uh, uh, in, een, in een moeras zinkt. Ja. Dus, dus, dus daar bestaat geen eenduidig antwoord op, volgens mij. Uh, maar dat je je grenzen afbakent, dat is duidelijk. En dat we doorgaan met uh, datgene wat we al doen, namelijk... Uh, hulpverlening aan diegenen die Syrië ontvluchten... Uh, dat lijkt me evident. Ja. Um, uh, uh, uh, wat ik al net zei, uh, de, de Kamer lijkt behoorlijk um, rechtlijnig te zijn... en met elkaar eens over wat Nederland als strategie heeft. Wat wordt er eigenlijk nog meer besproken, denkt u? Uh, of is het allemaal even uh, nou ja-knikken ja uh, naar de minister? Nou, nee, ik denk niet dat dat ja-knippen is. Ik denk dat er ook een boel vragen zijn. Uh, bijvoorbeeld... Um, kijk, op dit moment heeft Nederland uh, uh, een Patriot-systeem in Turkije gestationeerd. En dat is uh, in di di januari dit jaar gebeurd. Met het oog om de Turkse bevolking ter plekke te beschermen... tegen eventuele skutaanvallen vanuit Syrië. Ja. Nou, dat is dat natuurlijk toen gedaan, toen er nog geen enkele dreiging was... vanuit militaire ingrepen vanuit de internationale gemeenschap. En dus ook weinig uh, risico op vergelding. Nu dat er wel is... Ik uh, denk dat er ook vragen zijn aan minister Timmermans... van hoe hij de dreigingsanalyse inschat van die missie... en of we daar op dezelfde voet mee doorgaan. Uh, ik zag al uh, mijn collega van de SP, die vond dat, dat, uh, dat die petoïds moeten worden teruggetrokken. Ik vind dat uh, veel te ver gaan. Maar dat zijn wel dingen waarvan het goed is om het even heel goed door te spreken. Van wat zijn de consequenties, ook voor de Nederlandse militaire belangen in die regio. Dus er zijn allerlei aspecten, nog even los van de vraag uh, of, je, of je daar moet, militair moet ingrijpen... en of je dat steunt, die, van, uh, die de moeite waard zijn om te bespreken. Bijvoorbeeld ook... Uh, he, wat ook tijdens Irak zagen, Europa was verdeeld. En nu zien we ook weer, uh, zoals u net zei, Frankrijk en Engeland lopen wat voorop. Hoe zorgen we ervoor, uh, en, en laten we hopen dat dat lukt, dat Europa en met een eenduidige stem spreekt en ook eenduidige actie wil ondernemen? Ja, en natuurlijk dat er zo snel mogelijk een structurele oplossing komt. Want we willen niet nog een hoofdpijndossier, wat uh, naast voor de internationale wereld een hoofdpijndossier is, maar daarnaast nog vele, vele onschuldige mensenlevens kost. Ja, nee, dat, dat hoopt niemand. Maar ik denk wel dat... Uh, ik denk dat dat goed is om dat ook uit te spreken. Kijk, de verwachtingen van wat je ook doet... of je nou militair zou ingrijpen of niet... ik denk dat het goed is dat onze verwachtingen laag zijn. Dit gaat gewoon nog een hele tijd duren... en het blijft een verschrikkelijke situatie. Ja. En als we mogelijkheden zien om dat iets te verbeteren... Dan moeten, we dat, uh, dan moeten we dat doen. Maar ik denk niet dat we de illusie moeten hebben dat we dat... Uh, ja, uh, zelf uh, uh, op korte termijn tot een goed einde kunnen brengen. Het is een uh, treurige conclusie, maar ik denk dat we er helaas niet iets anders van kunnen maken. Ik, ik ben ook bang van niets. D66-Kamerlid uh, Sjoerd Sjoerdsma, dank u wel. Goedendag. Ze zijn eruit. PvdA en VVD die, uh, hebben overeenstemming bereikt over een bezuinigingspakket van 6 miljard. Zometeen meteen hoort u de reacties van Henk Krol van 50PLUS-partij en Carola Schouten van de ChristenUnie. Nu eerst muziek op Radio 1. Dit is Imagine Dragons bijna Nog Steeds Wakker. I'm on top of the world, hey, I'm on top of the world, hey waiting on this for a while now, paying my dues to the turn. I've been waiting to smile, hey, been holding it in for a while, hey Take you with me if I can, been dreaming of this as a child I'm on top of the world I've tried to cut these Because I'm on top of the world. Las Vegas, Amerika komt de uh, Imagine Dragons on top of the world worden hier op radio 1. Het lijkt erop dat PvdA en VVD het eens zijn geworden over een extra bezuiniging van 6 miljard euro. Deze plannen worden verwerkt in de begroting van 2014, die op Prinsjesdag zal worden gepresenteerd. Minister Dijsselbloem wil de details over het bezuinigingsplan niet geven. Maar er is hier en daar al wel iets bekend en dus heeft de oppositie daar ongetwijfeld een mening over. Carola Schouten is tweede Kamerlid voor de ChristenUnie. Goedenacht. Uh, voordat we de punten gaan uh, behandelen, uh, uh, wat is uw algemene idee van wat er nu al ongeveer bekend is? Bent u positief of uh, negatief gestemd? Ja, we moeten natuurlijk allemaal afgaan op wat er nu in de media uh, uh, naar voren komt. Dus we weten nog niks allemaal zeker. Dus het is ook nog een beetje gissen. Maar goed, een aantal punten waren natuurlijk al wel bekend uh, dat die voor de zomer al in een pakket zaten wat het kabinet had bekendgemaakt. En vandaag zijn er toch nog wel wat dingen weer uitgelekt. Um, ja, wat mij dan het meeste opvalt is, uh, is toch dat er wel... Uh, toch wel weer, weer een rekening bij uh, gezinnen neergelegd gaat worden. Um, een aantal toeslagen worden samengevoegd. En met het uh, als argument van dan wordt het allemaal veel makkelijker. Maar goed, uiteindelijk is dat natuurlijk ook gewoon een bezuiniging. En uh, ja, wat we nu begrijpen is dat dat ook wel de laagste inkomens gaat raken. En, en wij zijn daar toch wel een beetje bezorgd over. Ja, de, de, de toeslagen voor de duidelijkheid. Er komt één huishoudtoeslag in plaats van ja. allemaal lossen. En dat moet dan ook fraude tegengaan. Tenminste, zo wordt het verpakt. Maar u zegt dat het ja. eigenlijk gewoon een, een bottenbezuinigingsmaatregel is. Ja, kijk, je kunt het heel mooi gaan brengen. Uh, uh, minder fraude. Maar de grote vraag is natuurlijk... Uh, hoeveel minder toeslag levert dat uiteindelijk voor mensen op? En als je dan hoort dat de koopkracht van mensen... er toch wel weer op achteruit gaat... ja, dan zullen mensen dat echt wel gaan merken in hun portemonnee. Dus zal het echt niet alleen met fraude te maken hebben. Ik vind het prima dat we gewoon gaan kijken hoe we dat vereenvoudigen. Uh, maar ik ben wel dus wel heel erg benieuwd... hoe dat dan voor mensen thuis... Uh, die nu dus wel een zorgtoeslag hebben... Uh, die nu uh, als ze Huurt, niet om de hoog inkomen hebt en je krijgt nog huurtoeslag. Ja, als dat soort zaken straks voor worden teruggeschroefd... Uh, dan ik wel, uh, wil ik wel even weten op welke bedragen dat gaat. Nogmaals, we weten het nu nog niet. We hebben niks concreet gezien. Maar wij zullen daar wel alert op zijn. Ja, um, uh, uh, dan even over het cijfer waar het al eigenlijk maanden over gaat. Die 6 miljard aan bezuinigingen. Um, is dat volgens de ChristenUnie uh, te genoeg? Te veel? Te weinig? Nou, ik vind het een beetje een, een hele, moet ik zeggen, een wat simpele discussie om het de hele tijd maar over 6 miljard te hebben. Volgens mij moet je veel meer gaan kijken wat voor effecten al die maatregelen nou hebben op de economie. En uh, wat ons betreft, moeten we veel meer gaan kijken wat zijn maatregelen om te zorgen dat mensen weer aan het werk komen. De werkloosheid is nu echt het grootste probleem. Het Lo loopt elke maand nog op. is nog nooit zo hoog geweest in Nederland. En dan moet je niet gaan zitten staren naar een bedrag van 6 miljard. Dan moet je kijken welke maatregelen gaan we nemen... om te zorgen dat mensen gewoon weer een baan krijgen of een baan zelfs behouden. En wij zijn niet per se tegen bezuinigingen. Maar het, het feit dat er nu alleen maar gezegd wordt... als we maar aan die 6 miljard komen, alsof dan alles goed gaat komen met Nederland, ja, dat vind ik een beetje een, een, een beperkte discussie. Maar tegelijkertijd was er dan vandaag het nieuws over het energieakkoord... en dat moet uh, extra banen gaan opleveren en een schone nou, nou, milieu. Dus dat, misschien dat dat, dat dan wel positief me, Ja, Dat lijkt me dan dus, en een, een, ook, ook daarvan ken ik de contouren nog niet helemaal... maar um, als ik dat zo hoor, dan denk ik, ja, dat is slim. Uh, je gaat aan de ene kant kijken hoe uh, energiezuiniger kunnen gaan om, uh, ja, straks kunnen zorgen dat iedereen toch uh, nog een betaalbare energierekening heeft, terwijl we allemaal weten dat, dat we de fossiele brandstoffen opraken. Het lijkt me heel goed om daar nu al gewoon mee aan de slag te gaan. Wij zijn er al rijkelijk laat mee als Nederland en dat kan inderdaad ook gewoon heel veel banen opleveren. Dus dat zijn maatregelen die heel slim zijn en die juichen wij dan ook van harte toe. Ja, het, het is allemaal nog een beetje vaag. Ik begrijp heel goed dat u dan nog een slag om de arm houdt. Wanneer denkt u dat die uitwerking uh, van al deze plannen komt? Moeten we echt tot Prinsjesdag wachten? Of gaat de parlementaire pers extra goed zijn best, best doen en weten we het daarvoor al? Het formele antwoord is natuurlijk dat we alles echt pas definitief weten op Prinsjesdag. Weet u al meer dan ik bijvoorbeeld? Maar, wat zegt u? Weet u al meer dan ik? Nee, nee. Ik weet echt niet meer dan dat ik vandaag ook in de krant heb gelezen. En uh, wat dat betreft uh, was dat al best wel veel. Het verbaasde me wel uh, dat er we toch al wel behoorlijk wat zaken naar buiten zijn gekomen. Um, maar ja, of ze dus helemaal droog gehouden tot Prinsjesdag, dat betwijfel ik. Maar nogmaals, formeel weten we het pas allemaal als we het echt in handen hebben. En uh, dat is de, op Prinsjesdag. Ja, een van de andere punten die er nog uh, uit naar voren kwam... was het heel algemene ministeries krijgen minder budget... Dat ja. wisten we ook al met z'n allen. Uh, dus gaan alle ministers uh, waarschijnlijk de komende weken in de media hun piketpalen slaan... en zeggen dat er op hun ministerie eigenlijk niks meer af kan. Um, uh, welke minister bent u bereid de hulp te schieten in, in zijn of haar verdediging? <laughs> Dat is een hele goeie. Uh, nou, in het algemeen denk ik dat het wel belangrijk is dat we zo moeten zorgen dat uh, heel veel gezinnen op dit moment in de knel zitten. Uh, en dat we kijken dat daar bijvoorbeeld niet meer uh, gekort gaat worden op een, bijvoorbeeld een kindgebonden budget. Of uh, op, op maatregelen rondom onderwijs. Dat zijn zaken die, die mensen heel direct raken. Terwijl ja, ieder kind gaat naar school. Uh, iedereen, iedereen wil ook dat... Kinderen goed onderwijs krijgen. Uh, dat soort zaken, daar moeten we heel alert op zijn. Uh, dus geen, uh, uh, ja, dat, dat, dat terrein gewoon niet meer maatregelen nemen. Uh, maar of al die ministers gaan klagen dat ze nu gekort worden, dat vraag ik me af. Want eh, als het de kabinetse plannen presenteert... is dat formeel met instemming van alle ministers. Dus ze zullen wel niet zo heel hard gaan piepen... maar af en toe wat knassen zullen ze ongetwijfeld doen. Eh, mevrouw Schouten, Carola Schouten... Eh, Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie. Eh, ik wens u nog een fijne week vakantie... en eh, dan gaat het weer beginnen, hè? Ja, nou, we zijn alweer aan het ja, werk, hoor. We maar formeel moeten het dan wel, eh, beginnen. De afgelopen dagen zijn we al oh. hard werk geweest... maar volgende week begint het echt weer in Den Haag, inderdaad. En met dit soort nieuws is het toch eigenlijk alweer begonnen? De politiek ja, stopt eigenlijk nooit, uiteraard. natuurlijk. <laughs> het, houdt het houdt niet op. Carole Schuiten, Tweede Kamerlid van de ChristenU, dank u wel. Graag gedaan. We bellen nog even verder in Den Haag, want we zijn ook benieuwd wat Henk Krol van de 50PLUS-partij van de nieuwe plannen vindt. Meneer Krol, goedenacht. Goedenacht. Ja, uw partij vond het belastingvrij schenken een belangrijk punt, dus u zult een gelukkig man zijn. Ja, ik ben heel gelukkig dat dat punt in ieder geval is overgenomen. Uh, jammer genoeg zijn er natuurlijk niet heel veel mensen... die echt iets te schenken hebben. Maar er is een groep ouderen die uh, wel degelijk iets gespaard heeft. En dat geld zouden ze dolgraag dus aan hun kinderen en kleinkinderen willen geven... Maar in Nederland is het zo dat zelfs geld waar je al belasting over betaald hebt... en wat op je spaarrekening staat... als je dat aan je kinderen of aan je kleinkinderen wilt schenken... moet je daar weer opnieuw belasting over betalen... Tenzij het een heel klein gedeelte is. En wij zeggen, doe dat nou niet. Zorg dat dat nu voor een veel groter gedeelte belasting vrij kan. Want dan kan een jongere generatie daar een huis van kopen. Een bedrijf mee beginnen. Uh, iets leuks mee gaan doen. En als op die manier de economie weer een beetje op gang komt... worden we er allemaal beter van. Ja, u bent een warm pleitbezorger inderdaad van dit punt. En het werd vandaag ook gebracht als tussen al het slechte nieuws... toch nog even een, een, een, een, een leuk iets ertussendoor. Maar uh, geldt, het geldt niet voor heel veel mensen natuurlijk. Nee, dat, dat klopt. En het geld echt alleen maar voor mensen. Het leuke is, het gaat niemand geld kosten. Hè? Want het is geld dat van de mensen zelf is. En die mensen die dat hebben, geven dat aan hun kinderen. Maar als die kinderen ook weer meer geld gaan uitgeven, dan kan dat door de werkgelegenheid op gang komen. Dan kunnen een heleboel mensen daar ook weer wat gaan mee verdienen. En zo er zelfs mensen die dat geld niet rechtstreeks in de handen krijgen, er indirect toch van profiteren. Ja, um, het was eigenlijk het enige uh, zoete in een hele zure appel, volgens mij, wat eruit kon komen. En vindt ja, u dat PvdA en VVD uh, met de botte bijl tekeer zijn gegaan? Wat er nu dan tenminste bekend is, want er is nog niet alles is bekend. Of uh, hebben ze wel met beleid gesnoeid? Want dat er gesnoeid moest worden, was iedereen het wel over eens natuurlijk. Nou, er was echt niet iedereen het over eens. Oh. Ik, ik denk juist dat je in deze uh, periode... waarin het slechter gaat met onze economie... en als je dat vergelijkt met andere economieën om ons heen... dan is dat heel verwonderlijk. Ja, ik zou juist zeggen, ga wat minder bezuinigen. Zorg dat die economie dus we weer op gang kan komen. Had er met de helft minder bezuinigen of helemaal niet bezuinigen? mij ja, betreft had je veel minder moeten bezuinigen. En als je al bezuinigt, moet je ook echt bezuinigen. Wat mensen nu meemaken is dat de lasten verzwaard worden. U en ik moeten straks meer belastingen gaan betalen. Als de overheid echt wil bezuinigen, moeten ze echt in eigen vlees snijden. En dan merk je de verschillen. Ja, uh, het mes gaat bijvoorbeeld ook heel erg in de toeslagen. Er komt één huishoudtoeslag in plaats van allemaal losse dingen. De VVD zegt. dat is handig. Want uh, dat uh, werkt uh, fraude tegen. Nou, dat vind ik. Uh, Daar ben ik echt ook met ze eens. En wij in Nederland zijn ook een land dat er erg van houdt om geld maar rond te pompen. Wij betalen heel veel belasting. En vervolgens krijgen we op van alles en nog wat, krijgen we subsidie. Daar zouden we ook eens flink in moeten gaan schrappen. En moeten kijken dat mensen gewoon een stuk minder belasting zouden gaan betalen. En dan vanzelfsprekend ook wat minder subsidie zouden krijgen. Want voor elke subsidie die moet worden uitbetaald, is er een ambtenaar aan het werk. En ook die kost gewoon geld. Ja, u, u, u klinkt nog niet als de felle oppositie, uh, een van de oppositieleiders. U, het lijkt alsof u het met een, een, een hoop punten eens bent. Nee, ik ben het niet met een hoop punten uh, eens, maar ik vind wel dat wanneer er positieve dingen bij zitten, en in het geval van dat schenkingsrecht heeft men een idee van 50 plus overgenomen, ja, dan moet je gewoon ook een compliment geven. Ja. Ik ben niet een verzuurd iemand die overal dwars ligt. En gelukkig niet. Maar uh, uh, over wat gaat u zeker dwars liggen in dit plan? Ik ga dwars liggen. Nou, ik heb die plannen nog niet gezien... want dan moeten we echt op Prinsjesdag uh, moeten we wachten. Maar ik ga natuurlijk dwars liggen... als er we weer bezadigd wordt op pensioenen. Want ook daarvoor geldt. Daardoor gaat het consumentenvertrouwen achteruit. Daardoor blijven mensen boven op hun geld zitten. En het is niet nodig, want er is geen land ter wereld... met zo verschrikkelijk veel geld in de kassen van pensioenfondsen. We hebben het over duizend miljard. Zelfs meer dan duizend miljard. Nou, dat is een bedrag dat u en ik niet eens kunnen bedenken. En... Er is geen land dat verhoudingsgewijs zoveel geld in kas heeft. Ja, dan zou het toch heel fijn zijn als mensen iets makkelijker hun geld zouden kunnen uitgeven. Ja. Um, niet alle plannen zijn nog um, uitgerold. Heeft u al wel een idee waar uh, uiteindelijk de klappen gaan vallen? Bent u bijvoorbeeld bang en is dat een reële angst dat het weer bij de ouderen terechtkomt... waar u zo voor strijdt, dat het niet gebeurt? Nou ja, het is de afgelopen jaren steeds zo geweest dat ouderen er in verhouding het meest op achteruit gingen. En ik zeg altijd, iemand die het goed kan betalen mag best wel iets meer bijdragen. Maar niet alle ouderen kunnen het goed betalen. En verhoudingsgewijs hebben ze het meeste moeten inleveren de afgelopen jaren. En ook de komende jaren, zeker ook met de bosbelasting die nu steeds hoger en hoger gaat worden... zijn het de ouderen die harder gepakt worden dan anderen... Ja, dat zult u mij niet kwalijk nemen. Dat vind ik onterricht. Ja. En, en, en over de gehele linie daalt de koopkracht met 1%. Tenminste, dat, dat was vandaag in de Telegraaf te lezen. Bent u bang dat het voor de, de 50-plussers uh, hoger is dan 1%? Oh, absoluut. Dat, dat geven alle cijfers de afgelopen tijd aan. Nou ben ik niet zo uh, iemand die graag uh, op dat soort cijfertjes afgaat. Ik ga gewoon graag de mensen op bezoek. Ik ga graag de wijken de markten op. En als je dan met mensen praat, dan hoor je dat ze de laatste tijd steeds moeilijker hebben gekregen. Dat geldt voor ieder van ons. Maar voor ouderen is het tegenwoordig zelfs zo triest, dat als je in een bezorgingshuis zit, je nog maar één of twee keer in de week naar beneden durft om daar een kopje koffie te kopen. En de rest van de tijd doe je dat maar op je kamer. Nou... Dat vind ik in een beschaafd land toch eigenlijk uitermate vervloeiend. Ja, en uh, het is wel vlak voor het eind van het recess dat de, de, de coalitie met deze plannen buiten komt. U kunt dus mooi uitgerust aan het oppositievoeren beginnen met deze plannen. En met heel veel plezier. <laughs> uh, ik wens u daar heel veel succes bij. Dank u wel, Henk Krol. Oké, okay, dag. U luistert naar Nog Steeds Wakker op Radio 1. En uh, de mensen die het programma kennen... die weten dat er altijd een band is bij ons in de studio. Vandaag ook Steady new Sounds vanuit Zeeland, Middelburg, gekomen. Ze hebben alleen nog even tijd nodig om uh, alles uh, correct te maken. Want ze zijn met de hele bezetting gekomen. Geen singer-songwriter, maar een keihard... Keihard geluid straks, volgens mij, toch, jongens? Nou, zeker weten. Ze zijn in ieder geval allemaal netjes gekleed en hartstikke wakker. Dat zo meteen op radio 1. Nu eerst nieuwe muziek van Jawel. Ik denk niet dat hij vaak op radio 1 gedraaid is. MM, dit is zijn nieuwe plaat en hij is hard. Now the about to kick off this party looks wet. Let's take it back to straight and start It from scratch. I'm about to just up. Everybody get back. That's why my pin needs a pad. Because my rhyme's on a red pad.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 Just the way that I'm dressed, ain't it? Khakis pressed, Nike shoes, crispy and fresh lace. So I guess it ain't that after shave cologne it made him just faint. Plus I showed up with a coat freshening wet paint. So this love is a chess game, checkmate. But girl, your body's banging, jump me in, bang bang bang. Yes a revive. I was thinking the same thing. So come get on this pitch rock, bob with the bob, dang dang. Pap, pa pap. pa, chicka pa, chicka wow wow. Catch a girl, wanna up. now? Pa pa pa pa, baby slow it down, going to town, to the town. Town. Don't run down, I don't know how, <laughs> how, how At least I know that I don't know Question is, are you both so smart enough to feel stupid? Hope so, now hope Kick your shoes off, let your hair down All night long Pull your beard out, just spit out All night long We're rock this house until we knock it down So turn the volume loud. Let's get so into the air Before we kick the bucket, weist too shorts and not go to love Everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, I everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, With the ugly Kardashian Lamar, oh, sorry, yo We done both set the bar low. Bars are, hard drugs are Though that's the past But I done get enough coding, code Here in that future Within tomorrow And girl, I ain't got No money to borrow But I am trying to find A way to get you alone girl, no. Oh Martial mavericks Shit have it the fighting, no. Get the bar so leathered kangos and car Heartless car goes. Girl, you're fixing To get your heart broke Don't be absurd, ma'am You bird brain baby I ain't called anybody Baby since Birdman Unless you're a swallow <laughs> Word, Rick, word, man, you heard But don't be discouraged, girl, this is In your jam Unless you got total jack shoes off, let your head out all night long Pull you feet out, just it out Sting with dirt all, all, night, long. Out, all, all night long We're gonna rock this house until we knock it down So turn the volume out As it's been to the end So maybe make just like cake Better let yourself out Let yourself out I say fuck it before we kick the bucket Why's too shorts and not This house until we knock it down. So turn the volume out. this is hitting Break the base up like crazy and let yourself go. Let yourself go. I say, fuck it before we kick the bucket. Life's too short to not go grow. Misschien dat u het gemist heeft op Radio 1, maar de hiphop scene die had het vandaag maar over één ding. De nieuwe single van rapper Eminem. De uiterst succesvolle Amerikaanse artiest die is vandaag terug met zijn nieuwe single Berserk. hip artiest Tim Kalis die bezocht vorige week nog een concert van Eminem in Parijs. Tim, goedenacht. Hey, goedendacht. Ja, allereerst maar na dat nummer, Berserk. Wat vond je ervan? Ja, ik vond het verrassend. Ik heb, ik heb vorige week een uh, survival gehoord. Dat was ook een nummer uh, wat uitkwam. En uh, ja, daar dacht ik eigenlijk bij van, nou ja, weet je, dit heb ik al, al tien keer eerder van je gehoord. En dit nummer, uh, ja, het was vernieuwend. Ik, uh, ja, ik vond het heel tof. Ik was heel blij mee. Ja, ik ben zelf geen kenner, maar ik vond hem snoei en snoei en snoeihard. Ja, is, is dat goed of is dat... Uh... Ja, ik vind het zelf wel fijn. <laughs> maar wat vond jij? Ja, ik vond het gek. Ik, uh, ik, ik, ik vind die, die geluidjes die er tussendoor komen, het is ook een beetje een over naar de Beastie Boys dingen. Ja. Ook omdat Rick Rubin dat natuurlijk geproduceerd heeft en uh, ja, die deed ook het debuutalm van de Beastie Boys bijvoorbeeld. Maar ja, ook dingen als de Chili Peppers en 99 Problems van Jay-Z, noem het maar op. Dus dat het echt hard is, is niet verrassend. Dat, dat verbaast me eigenlijk niet heel erg. Alleen, uh, ja ik weet niet het geluid, dat verbaast me wel. Ik, ik had het niet verwacht eigenlijk. Nee, want uh, de, voor de luisteraars die Eminem niet kennen, um, hoe, hoe, hoe, hoe wordt hij gezien in de hip -hop scene? Ja goed, er is nog steeds degene die de meeste albums ooit heeft verkocht natuurlijk. Hm. En uh, hij is de enige rapper ook met uh, twee keer een diamante status in Amerika als het gaat om uh, uh, albums verkopen. Dat betekent dat je een album meer dan uh, 10 miljoen keer verkocht hebt. Dus ja, weet je, het is gewoon de grootste die er is. Alleen, het verbaast me elke keer. Welke bijvoorbeeld de afgelopen week bij dat concert dan in, uh, in Parijs... hoeveel jonge uh, mensen die nieuwe generatie eigenlijk... hem ook nog steeds heel erg groot vindt. En terecht ook wat mij betreft. Maar dat verbaast me elke keer wel weer. Maar ja, het is ook de grootste die er is, denk ik. Maar is het, is het echt de grootste? Het is natuurlijk de grootste in verkopen. Maar dat betekent wel dat hij het commercieel heel erg neerzet. Een breed publiek bereikt. Is het dan ook zo dat je echt in de, de hardcore uh, rap ziet dat hij dan een beetje als te commercieel wordt gezien misschien? Of wordt het juist wel... Uh... Ja, ik heb vandaag wel geluiden gehoord van oké, okay, dit is weer de commerciële M&M Nou heb ik altijd een beetje een hekel aan die term. Omdat, ja, weet je, als ze artiest uh, zijn plaats gaat verkopen, is hij sowieso commercieel bezig. Maar uh, het is wel zo dat ja, die eerste twee albums van M&M eigenlijk de eerste uh, drie, die worden wel echt gezien als de albums. En toen van de M&M show en dat werd uh, ja, meer voor het hele grote publiek. Um, en was het ook in de is tijd is het nooit dat meer echt geworden wat het vroeger was. Ja, was het ook in de tijd dat hij met Daido dat uh, duet deed, zeg maar? Dat, tenminste, misschien dat hij daar uh, nee, mensen in verpreekt? Nee, die de Marsella Merck op die uh, okay. deel 1 dan. Daar moet we nu over praten. Nu moet je het over deel 1 hebben ineens, omdat dit deel 2 wordt. Okay. Uh, die stond op een plaat die ook nog wel door de heads echt, uh, uh, ja, echt gewaardeerd wordt. Ja. Uh, je hebt hem gezien in, pa in Parijs. Um, uh, uh, hoe is hij op het podium? Is het ook echt een beest op het podium zoals ik hem nu hoorde in dat nummer? Um, ja, het was, het was de laatste jaren was het een beetje... Ja, wist ik wist niet goed dat ik daarvoor moest staan. Hij kikte af van de drugs. En uh, zijn, uh, zijn maatje stond ook niet meer bij hem op het podium. Die is een aantal jaar geleden neergeschoten. En dus het was, het was gewoon niet meer echt... Uh, ja, niet meer echt de M&M die, die je wilde zien. Alleen, uh, ja, ik zag hem nu. En hij danste over het podium. Hij bewoog, had het plezier in. En hij deed er nu vijf in Europa, vijf shows. En zoals ik hem nu zag, denk ik... Ja, die komt de volgende keer te Oké. Okay. Dus hij, hij, hij lijkt een beetje op de weg terug te zijn. Ja, zeker. En als ik, die, uh, ja, als ik die muziek nu hoor, dan hoop ik ook echt dat het zo is. En uh, ik, ik had er toen een klein beetje hoop op toen ik een pijf zag. Maar nu op plaat denk ik ook van ja, dat kan toch wel weer eens wat gaan worden. Ja, ja. Uh, hij had Chloe uh, Kardashian volgens mij uh, tegelijk alweer uh, helemaal met de grond toegelijk gemaakt, hè, dit nummer? Ja, nou, nou ja, goed, terecht uh, ook toch? Ja, <laughs> maar wat, wat heeft hij hierover gezegd? Um, uh, ja, de ugly Kim Kardashian. Ik, ik, ik weet niet meer uh, precies de, de zinnen die erover waren. Het is te laat nu. Ja. Maar uh, in ieder geval, uh, gaat luisteren, want uh, ja. hij zegt er weer genoeg in. Ja, hij deed net alsof hij naast haar wakker werd geworden en het toen vervolgens voor rottevis ja. uitmaakte, dat, om het zo te ja. zeggen. Is ja. dat ook Eminem? Echt iedereen met de grond toe gelijk maken? Ja. Sorry, nog één keer. Nee, de, tenminste, dat, dat lijkt me een beetje de oude MM weer. Dat die, dat die vooral Ja, ook, ja de en... oude MM is natuurlijk ook degene die over, uh, over drugs uh, en over seks en over criminaliteit het heeft. Ja, oh. goed, weet je, de man is inmiddels veertig. Ik weet niet of hij dat nou gaat gaan doen. Ik denk dat hij gewoon lekker muziek moet gaan maken en ja. dat hij vooral niet te veel om zich heen moet kijken wat daar gebeurt. Ik denk dat hij vooral uh, zich lekker weer op zichzelf moet gaan komen. Ja. En op internet vinden ze hem nog steeds altijd de enige witte rapper in een hele grote zwarte. Community. Ja, ik zag vandaag ook alweer nieuwsberichten voorbij komen met de blanke rapper. En de, dan denk je, ja jongens, uh, ja, ik let er niet zo op. Ik ben er niet zo mee bezig. Dat maakt eigenlijk helemaal niet uit. Hij is gewoon steengoed, nee. nog steeds. Ja, ab absoluut. Ja. Oké. Okay. Seal of approval gekregen dus van Tim Kalis, zelf hiphopartiest. Hij is weer helemaal terug. Eminem, we gaan het allemaal luisteren. Dankjewel voor het gesprek. Helemaal goed. Steady News Sounds is er helemaal klaar voor. En zometeen gaat u ze horen op Radio 1. Maar eerst... Het Nieuwsminuutje met Vera Simons. In Egypte zijn dinsdagavond twee aanhangers van de afgezette president Mohammed Morsi doodgeschoten tijdens een manifestatie. Honderden Egyptenaren hadden zich verzameld voor een moskee ten zuiden van Cairo, meld nieuwswebsite Aram op basis van ooggetuigen. Twee mensen werden doodgeschoten en acht anderen raakten gewond. Volgens artsen hadden ze alle schotwonden. En het incident met de tourbus van de Amerikaanse rapper 2 Chainz... van vorige week donderdag had te maken met een wietlucht. Het voertuig werd toen aan de kant gezet door de politie... en elf mensen werden aangehouden omdat ze urenlang weigerden de bus te verlaten. De bus was aanvankelijk aangehouden dus wegens de verlichting. Maar, maar de agent die de bus betrad rook niet alleen een haslucht. Hij kreeg ook meteen die bijbehorende wal zijn gezicht. En volgens zijn verklaring stond de bus bol van de rook. Het gezelschap werd, werd na het betalen van een borgtocht van 2000 dollar... op vrije voet gesteld. Het mobbili-virus dat bij mensen mazelen veroorzaakt... lijkt verantwoordelijk voor de massale dolfijnensterfte aan de Amerikaanse oostkust. Aan de kust tussen New York en North Carolina... spoelden sinds 1 juli meer dan 300 dode tuimelaars aan... en dat is negen keer zoveel als gebruikelijk. De verwachting is dat de ziekte zich naar het zuiden uitbreidt... en dat, tot, en dat het tot het voorjaar van 2014 veel dolfijnen zal treffen. En met de nieuwe paramilitaire eenheid wil Mexico vanaf juli 2014... de georganiseerde misdaad in het land bestrijden. Dat liet de nationale commissaris voor de Veiligheid dinsdag weten. De 10.000 leden zullen worden ingezet in deelstaten waar de drugsoorlog woedt. In de strijd tegen kartels zet de regering naast politie ook het leger in. Als buurland van de Verenigde Staten is Mexico het transitland... voor Zuid-Amerikaanse drugs naar de VS. En verschillende kartels die voeren dus al jaren een bloedige strijd... onderling om de drugshandel te controleren. Tot zover voor nu. Het minuutje. Dankjewel, uh, Vera. Uh, jullie moesten allemaal heel hard lachen toen jullie hoorden... dat rapper Two Chains door een wietlucht aan de kant gezet. Zou <laughs> jullie dat ook kunnen overkomen, jongens? Nee, niet in de auto. <laughs> niet in de auto. Nee, <laughs> <laughs> Goed, de luisteraars weten gelijk met wie ze te maken hebben. Uh, steady Nieuws Zuis in de Studio 4. Jongens, allemaal uit Middelburg, volgens mij? Uh, ik kom uit Middelburg, dus ja. komt uit Oost-Zoeburg. Maar in en... ieder geval allemaal Zeeland. Ja, ja, ja. Nu heb ik één keer eerder in deze studio een uh, artiest gehad uit Zeeland... Dat was broeder Dieleman. Ken je hem, Tony? Tony, Tony, Tony, Tony. Tony die de ook het plaatselijke poppodium volgens mij. Heb je ooit bij hem gespeeld? Ja, een paar keer. Hij maakt hele stemmige, een soort Daniel Loies van Zeeland. Had ik hem toen volgens mij genoemd. Heel erg mooi. Jullie doen ook iets heel erg moois, maar iets totaal anders. Wat voor muziek maken jullie? Ja, nou, we noemen het zelf indie rock eigenlijk. Ja, uh, het is een beetje een, een, een mix van, uh, van oud en nieuwe rockmuziek. Uh, ik denk dat het beste uh, te omschrijven is op die manier. Ik weet niet of jullie er nog wat op toe te voegen hebben. Ja, het is niet Zeeuws. <laughs> het, is niet Zeeuws. Nee, het is niet per se Zeeuws, Zeeuws nee. Zeeuws. Hey. Maar, maar, maar is, dat, niet? is dat een probleem om in Zeeland te horen? Jullie hebben 2,5 uur in de auto gezeten om hier naar Hilversum te komen, hoorde ik. Ja, het stel ik zo'n tak en het als je ergens heen moet. Ja, ja. ik uh, studeer in Utrecht, dus ik heb het wat minder hard. Maar de rest, dit, dat, dat moet je er maar voor over hebben. Ja, nou, meestal vertrekken we inderdaad vanuit Middelburg. En dan we, we hebben nu twee, twee keer of drie keer in Groningen gespeeld. En dat was toch wel Zo. echt een hel, inderdaad. <laughs> en ook dan s'avonds weer terug, of nee, nee, nee dan nee. doen we even een hotel in de buurt okay, ja. even nee. ergens fixen. Want anders dan is het echt niet te doen. We nee. hebben uh, ja, het er graag voor over. Ja, ja. ja, absoluut. Ja. Ik denk wel dat als je buiten Zeeland woont, dat je dan meer opties hebt waar je kan spelen. Bijvoorbeeld in de Randstad of zo. Dan dat dan, dat dan, je hebt meer opties. Maar, uh, jullie zijn dus toch hartstikke goed bezig. Tenminste, uh, maandag 13 mei. Jullie weten nog allemaal waar jullie toe waren toen jullie het nieuws hoorden. Volgens ja, me. in bed. In bed. Ja. <laughs> nee, want wat gebeurde er toen? Toen uh, werden we gefeatured op de site van Coplay. En wat wil dat zeggen? Uh, Coplay heeft een uh, knopje op hun site, dat heet Hypnofeed. En uh, dan zet Coldplay elke twee dagen een bandje op die zij het gek vinden. En op Nederland 13 mei waren nee. wij dat. Ja. En dat was Kensington, een ander Nederlands band, was een paar weken of dagen daarvoor volgens mij ook? Ja, een paar weken geloof ja, paar ik. Weken. En, ja. en toen zei iedereen, oh gaaf. Heavy, heavy light en direct geloof ik ook nog ja. een keer. En toen kwamen jullie, in, eigenlijk jullie onbekendste van die vier, die uiteindelijk daar... Ja, hebben jullie daar er... veel profijt aan van? Vraag ik me dan af. Ja, de, de, de views, dat schoot wel omhoog natuurlijk. Van YouTube en dat soort dingen. En de, er was bijvoorbeeld een... een, een Volgens mij een meisje uit Zweden, die uh, stuurde ons een Engels berichtje van waarom gaan jullie niet in het Engels uh, op Facebook, want dan kunnen wij het ook volgen. Okay. Dus het heeft heb wel dat internationaal... Nee. nee. <laughs> goed, en, dat nummer was Would You Be Mine, volgens mij. Ja. Ja. Ja. Nou, wat een toeval. Uh, ja, <laughs> ja, wat <ja>. een gekkigheid, joh. We gaan nog gelijk spelen, volgens mij. Als oh. jullie willen, zaten met z'n allen vier aan tafel, dus uh, ze moeten helemaal naar de andere kant. Ze hebben hem goed voorgebouwd, trouwens. Er staat weer eens een, een drumstel. Ja, Vera, oh. je zit hier nog aan tafel, ze gaan het lawaai maken. Ja, ik heb wel, wel zin zitten. in. Uh, bakken okay, goed moet wakker blijven. Heel goed. Uh, de gaan we natuurlijk meekrijgen. Steady new sounds op radio 1. Koptelefoons worden opgezet. Gitaren omgehangen. Alles nog één keer gecheckt. En dan is de basgitaar die is het laatst. Ja, ja dat altijd, altijd, altijd hè. Oh. Ja. Dat ding is zo zwaar, ja, volgende keer blijf je maar gewoon staan. Nee. <laughs> Jongens. Ja, allen klaar? Dan zeg ik ja. nog één keer. Steady new sounds op radio 1. Would you be mine? you'll be En die nieuwe Sounds op Radio 1. Zelden denk ik uh, zulke rock'n'roll gehad. Zeker zo in de nacht. Muziek om bij wakker te blijven. En dat is wat we ook zeker doen. Zometeen dan uh, nog meer muziek. Net zo hard dan ook. Harder. Harder. <laughs> goed. Uh, en uh, zometeen ook het beste van radio en tv. Maar eerst gaan we het over tennis hebben. Want uh, het laatste tennis-toernooi, of het laatste Grand Slam tennistoernooi uh, van dit jaar, is uh, gisteren van start gegaan. De US Open wordt natuurlijk ieder jaar gehouden op Flushing Meadows in New York. Robin Haasen en Kiki Bertens liggen er al uit. En de vraag is natuurlijk wat deze tweede dag gaat brengen. Abe Kuil die doet het verslag voor Eurosport. En die kruipt zometeen weer achter zijn, uh, achter zijn microfoon. Goedenacht Abe. Goedenacht. Naar welke wedstrijden mag jij kijken zometeen? Ik uh, heb ze dadelijk, Victoria Azarenka. En dat is de laatste partij op het centrakoord. Die gaat spelen tegen een Duitse, Dina Pfitzenmaier. Ja, en dan zegt Azarenka mij wel iets en die Duitse mij niet iets. Uh, nee, heb ik dat gelijk ook uh, de kanshebber genoemd, zeg maar, Azarenka? Azarenka is absoluut een kanshebber. Ja, ze wordt eigenlijk samen met, uh, met Sabina Williams toch wel als de, de titelkandidaten gezien. En uh, ja, pas geleden nog de finale in Cincinnati gespeeld tegen elkaar. Toen won Azarenka. En dat was ook de finale vorig jaar in New York, tussen Azarenka en Williams. En ja, met het wegvallen van Sharapova is dat toch een beetje de verwachting dat opnieuw Azarenka en Williams om de titel gaan spelen bij de vrouwen. Ja, is dat dan, maar bij de mannen, heb ik tenminste begrepen, is het toch altijd de grote namen die makkelijk tot de halve finale komen? Bij de vrouwen zitten er af en toe wat meer verrassingen. Tussen, denk je dat deze Duitse nog een potten kan breken? Nou, nee. Nou ja, het is misschien uh, niet echt leuk voor de mensen die nu <laughs> gaan kijken. Maar uh, <laughs> normaal ja. gesproken moet Azerenka dat toch wel makkelijk winnen. Dus dat uh, ja, het is nu net afgelopen bij, bij Djokovic. Die won ook heel simpel uh, de eerste partij in de avondsessie Met uh, 6-1, 6-2, 6-2. Van een uh, jonge Let. En uh, ja, dus dat, uh, ik denk dat het met Azerenka een beetje hetzelfde zal gaan, eerlijk gezegd. Ja, goed. Uh, dan even de Nederlands. Robin Haas en Kiki Bertens lagen er dus al uit. Um, hebben er nog meer Nederlands gespeeld? Ja, vandaag was het uh, Timo de Bakker die uh, er ook uitvloog. En dat uh, was toch wel een beetje jammer. Want hij moest tegen een uh, speler uit Spanje die normaal beter op gravel speelt. Maar dat was uh, drie sets uh, afgelopen voor de Bakker. Dus dat uh, is een nieuwe domper voor het Nederlandse tennis. Ja, en, en eigenlijk de zoveelste domper volgens mij. Ja, want uh, inderdaad, gisteren ook uh, zeker Robin Haase Die moest tegen een qualifier uit Canada. En uh, op papier natuurlijk een hele goede loting. En uh, ja, de bakker ook vandaag toch uh, wel enigszins kansrijk geschat. Hoewel die uh, Andoegaar hoger stond de dranglijst. Maar ja, 0-3 uh, had ik uh, niet verwacht eerlijk gezegd. Ik had meer, uh, meer verwacht van onze Nederlanders. Ja, maar mogen we dat eigenlijk nog wel? Dus het is toch iedere keer dat we met goede hoop dan weer gaan zitten kijken. En dat het toch telkens nou ja, tegenvalt. Nou, nou ja, dat is niet wow. helemaal waar, want uh, Haas heeft onlangs ook goed gedaan op Greffel uh, nog uh, in uh, Europa. Maar, maar het zijn een ja, beetje kijk, spaarzame hoogtepunten waar je dan als vast... Uh, ik snap dat je het doet hoor, als uh, tenniscommentator en tennisgek ja, ja, ja. tennis ja. volgens mij. Maar ja, het ja. zijn zware tijden volgens mij als Nederlandse tennisfan. Ja, kijk, je moet het relatief zien. Aan de andere kant is het zo dat er uh, deze week voor het eerst sinds 2005 vier Nederlandse mannen in het bebonder staan. Dus je kan het ook een positieve wending geven. Maar ja, goed, het is niet uh, de tijd van. Uh, ja, Kraaitje, het kruidje, om maar zo te zeggen. Dat We is, willen dat er gewoon een eentje hebben. die wint. Ja, tuurlijk, dat wil ieder land. Maar ja, dat is, uh, dat is niet uh, reëel op dit moment, helaas. Dat, ja. uh, nee. Nou goed, er zijn natuurlijk een paar landen die dat uh, wel hebben. Djokovic natuurlijk voor Servië. Federer ja. voor, uh, voor Zwitserland. En uh, Murray voor uh, Schotland of Groot-Brittannië. Het ligt er een beetje aan. Als hij op Wimbledon ja. speelt, is het opeens een, een Brit. En als hij verliest, is het de schot. Hè? Ja, precies, precies. Ja, dat is, uh, dat is zijn... ook heel tactisch daar. Ja. <laughs> zijn dat ook de kanshebbers voor uh, de overwinning in, uh, die, bij de US Open? Nou, persoonlijk uh, vind ik dat de grootste kanshebber niet is genoemd. En dat oh. is toch wel Rafael Nadal. Toch wel? Ja, dat hadden we niet uh, verwacht aan het begin van dit jaar. En, uh, een paar maanden geleden ook niet, toen hij op Wimbledon gelijk uit vloog in de eerste ronde. Maar uh, Nadal is dit jaar nog uh, ongeslagen op hardcourt. En dat is ook een uh, verrassing, want het is toch ja, de, de minste ondergrond van, uh, van Nadal. Zeker ook met zijn knieën. ...waar die uh, veel problemen mee uh, ondervindt. Maar ja, dat is dus verbazingwekkend. En uh, Nadal is de man uh, van de voorbereiding, want die won de twee grote toernooien. En uh, begint dus als favoriet. En ja. mm. um, um, um, um, nou, la Laten wij het gewoon uh, met dit programma dan maar gaan voren. Jij zet nu in op Nadal bij de man en bij de vrouw. wie zet je dan in? Dan, dan, dan zet kijk. ik op uh, Serena Williams. Serena wel, Williams ja. en Rafa Nadal, dat zet jij nu in. A.B. zegt dat nu in. in. Oké, okay. ja, heel erg goed. Nou, dan gaan we het volgen en dan uh, gaan we kijken of het inderdaad uitkomt. Veel succes uh, bij het commentaar geven op Eurosport. Zometeen dus uh, Azarenka die daar uh, op het centraal gaat spelen. Dankjewel, A.B. Oké, okay, graag gedaan. Zometeen, zoals ik al zei, uh, het beste van radio en televisie. Maar we hebben tijd over en dus tijd voor goede muziek op Radio 1. Arctic Monkeys, Do I Wanna Know? Color in your cheeks. Do you ever get that feel that you can't shift the tide that sticks around like summits in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? There's this tune I found that makes me think of you somehow, and I play it on repeat until I fall asleep, spilling drinks on my settee. Do I wanna know if this feeling flows both ways? I'd say tomorrow day Crawling back to you.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 I do But we could be together If you wanted to I wanna know If this feeling flows both ways I have to see you go know. We're sort of hoping that you'd stay Ja, Vera Simons. Ja. Alle televisiezenders bekeken. Was het veel zoek? Het televisie begint toch bijna weer? Ja, en bijvoorbeeld het nieuw programma van Britt en Imke dat vandaag begon. En natuurlijk de Late Night Show van RTL, Verras die ik straks, uh, straks weer heb. Wat, wat ik dan zei, dat programma van Britt en Imke... Uh, deze twee getalenteerde tv die lieten zich van hun beste kant zien. Ze bedreven heuse onderzoeksjournalistiek. Ze gaan op zoek naar de waarheid achter Roddels en spreken met BN'ers. Vandaag onder andere zanger Paul Turner, want het was nogal stil rondom hem, volgens Britt. Weet je, het is nu een beetje stil rond Paul... maar het blijkt dus dat hij gewoon zich verschuilt in een studio... waar hij een hele show in elkaar aan het zetten is. Dus dan is het ook logisch dat het stil is. Weet je, als je daar zit, dan zit je daar. Ja, nou, precies. Dat kan ik dus niet tegenspreken. En wanneer ze bij Paul op bezoek is, is ze dus gedwongen om Engels te spreken. Want ze wil dat hij... Nou ja, dat kan ze beter zelf uitleggen. Of een paard. Een parcours. Een <laughs> an animal. Een an horse. Een horse, I have yes. I am still on a horse. Yes, you sit on a horse. It's a beautiful uh, black horse. The black horse jumped his <laughs> sprung with me on it. Or do I just watch <laughs> yeah, it? with you with you on his back On in op terug. Okay. Tils so Zofar. Waar rook is, zijn Brit en Imke iedere week te zien op RTL 5. Natuurlijk was er ook weer een prachtaflevering van De Rijdende Rechter. Een heuse fitty, want wij Nederlanders houden ervan om veel sushi te eten. Voor zo min mogelijk geld. Mevrouw daarna had enthousiast groepenbonnen verzameld en die wilde een tafel voor zeven reserveren. Telefonisch. Uh, maar ik vind het gewoon prettig om zelf te bellen. Ik, uh, ik, ik ben meer van het uh, menselijk contact. Dus ik denk, ik ga het gewoon het restaurant bellen. Dan weet ik in ieder geval waar ik aan toe ben. Nou, super sympathieke vrouw zou je denken. Lekker sociaal en zo. Toch begon ze toch uh, flink tennis te schoppen in de toko. En dat ging mevrouw Huong niet in de koude kleren zitten. Ja, ik hou niet van Lucy. Dus uh, ja, ik heb eigenlijk bijna nooit een luzie gemaakt met die anders. Het is heel fraude, flauw dat je toch <laughs> om luzie moet lachen. Eigenlijk wel, hè? ja. één ja. moet de eerste keer zijn voor een luzie. Ja. Ze heeft aan mevrouw Veltenaar in ieder geval een uh, flinke tegenstander, zullen we zeggen. Ja, ik ben wel heel stellig. Ik ben heel stellig als ik boos ben. En uh, ik laat niet los. Dat blijkt wel, ik laat niet los. Al dus de mevrouw die dus van menselijk contact houdt. de frustraties die zijn er na die ruzie nog steeds. Ik dacht juist dat Japanse mensen altijd zo... Aardig en vriendelijk zijn en gedienstig. Nou, daar heb ik helemaal niets van teruggezien. Helemaal niets van teruggezien. Ja, we zouden bijna meeleiden met deze mevrouw krijgen. Maar regels zijn regels, toch? Maar wij moeten ook zeg maar, zaken en zaken gewoon legos houden. Anders had ook zaken verkeerd. Legos is legos. Sorry. Dat is ja. toch werd de sfeer een beetje grimmer en leek het vervolgens wel of er een wedstrijd Nederland-Japan gespeeld werd. Mijn collega vindt ook zo, want uh, zij is ook even klein als ik. Dat is eigenlijk een heel klein uh, ja, een flauwtje. Dus uh, ja, die zij dan dat uh, ja voor de zeven uh, ja grote Nederlanders, weet je wel. Nou, uiteindelijk krijgt mevrouw Veltenaar... na een heel lang wel eens niet een spelletje... Uh, mevrouw Veltenaar en de zes andere grote Nederlanders... de gevraagde compensatie betaald... en biedt het restaurant ze aan een gratis te eten. What? Dan kan iemand daar vast wel lekker bij jullie eten. We vinden, we vinden het heel Erg aardig. aardig. Maar het is uh, ons niet erom te doen. Dus we we en zijn en er denk... niet op uit, dus ik, ik, ik geef hem wel aan een van mijn vrienden. Die kunnen die dan lekker van mij. Ja. Nou, precies. <laughs> Vera Simons, dankjewel. Tot aan de klok van drie uur is het steady News Op Radio 1, you got me.